Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Ho, ho. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De politie in Catalonië heeft de Nederlander opgepakt... op verdenking van jihadistische activiteiten. De 29-jarige Galit M. zou jihadistische leuzen... in een hotelkamer hebben aangebracht... en voor een politiebureau in Salau hebben staan schreeuwen. Galit M. zou een strafblad hebben... en agenten kregen de opdracht om zeer voorzichtig te werk te gaan... bij de arrestatie. Die was bij een tankstation langs een snelweg. In zijn auto zouden ook andere mensen hebben gezeten. De Spaanse politie zoekt nog uit wie dat zijn. De Nederlandse online beleggersbank Binkbank... is akkoord met een overname door een bank in Denemarken. Het bestuur en de commissaris hebben groen licht gegeven... voor een bod van de Deense Saxo Bank. De aandeelhouders van Binkbank moeten er nog wel mee instemmen. Ook toezichthouder AFM moet de overname nog goedkeuren. Als de overname definitief doorgaat, kost het de Denen 424 miljoen euro. Binkbank verliest dan zijn Nederlandse beursnotering. Voor zowel de werknemers als de 600.000 klanten van Bingbank... verandert er de komende tijd inhoudelijk niets, laat het bedrijf weten. De politie heeft in Culemborg vijf locaties van middelbare scholen bezocht... naar aanleiding van een filmpje op Instagram. Daarin zijn wapens te zien en wordt een mogelijke link met een school gelegd. De politie zegt dat er geen directe dreiging is tegen de scholen... maar houdt de situatie wel constant in de gaten. Ook is er vanmorgen politie aanwezig tijdens pauzes op de scholen. Rechercheurs doen op dit moment onderzoek naar de herkomst van het filmpje. De wereldtitel voor de Belgische hockeyers heeft zoveel losgemaakt... dat de verkiezing Sportploeg van het jaar in België moet worden overgedaan. De stemming voor het gala van komende zaterdag was eigenlijk al gesloten... maar voor de hockeytitel wordt een uitzondering gemaakt. Het weer, eerst regen, later vanuit het zuidwesten droog, het wordt 6 tot 9 graden. Morgen droog in de middag wat zon en het gaat op 7. De dagen daarna wisselvallig en het blijft zacht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 de week van het jaar alweer, hè? Het schiet lekker op. Het gaat zeker snel ineens. Ja. Ja. Hoor. Altijd, hè. Als je zo na het einde van het jaar loopt... er ineens... Brrrt, hoppa, dan ben je er. Dat ja. mag voor mij in januari zijn, hè. Ja, want dan heb je er geen zin meer in in 2018. Nee. Echt niet? Nee. Vond je het geen fijn jaar? Wel. Ja. Maar ik, ben, ik, ik heb niks met, uh, met deze periode. Maar... Is periode. Ach ja, het is niet anders. We gaan gewoon gezellig. gaan we maken, leuke liedjes doen. Ondanks ja. de periode. Ja. ja. Ruud heeft periodieke problemen. Het is geen periodetitel. GELACH <tie tie> <tie> da -da -da -da. Goed, nou... Bla euh, bla. Wat zegt u? Mag je wat zeggen? Nee, ik denk, ik ga nieuwe muziekinstrumenten denken. Hé, oh. hey, maar uh, goedemiddag, luisteraars. Wat leuk dat u er weer bent. Ja, wat, wat gezellig, het. ja. Bent je zeker dat ze er zijn? Uh, ik hoop het. <lacht> <lacht> ja, anders merkt merk toch niemand dat ik het tegen niemand heb. Nee, precies <lacht> niet. Dus. Dan zouden we eigenlijk gewoon in elke, in elke huiskamer van voor de cameraatje moeten hebben. Zo. dat je op een ja, ja, beeldscherm ja, ja, ja, ja. kunt, kunt zien wie er naar ons luistert. Ja, ja. Nou, ja. Wat reageert er? Maar dat Hoorst weet je niet, dat zie, zie je. Maar dan hebben ze misschien het geluid stiekem uitstaan. Ja, ja, dat kan ook ja, niet. Ja. Ik doe net alsof ik luister, maar het is niet om aan te horen. E <lacht> oh, god, oh god, oh god. Ja. We gaan beginnen. Is dat zo? Ja. Volgens mij de drie in één, hè? Ja. En, en ik, heb, ik heb een hele speciale. En ik ja. zou, daar moet ik even iets over vertellen. Oh jee. Want hij duurt ook vrij lang, denk ik. Maar... Ja. Nee, twee. Nee, dat is echt. <laughs> moeite. Nee, het is echt even iets, ja. iets heel ja. moois. Ik, wist niet uh, ik zat Gisteravond zat ik uh, uh, Netflix aan te zetten. Dus ik zette ja. Netflix aan, gezellig. Ja. En daar zag ik een documentaire. Ja. En die hebben we helemaal uit zitten kijken. Die documentaire duurt zo'n 2,5 uur. Maar dit is zo geweldig. Het gaat namelijk over Bruce Springsteen. En die heeft ook een nieuw album uit. Dat kun je op Spotify onder andere ook terugvinden. Uh, Springsteen on Broadway. Nou, als je Netflix hebt, uh, kijken. Het is zo geweldig. Die man die staat 2,5 uur uh, grotendeels in zijn eentje op het podium. Mm -hmm. Met een gitaartje en een vleugeltje. Ja. En er komt even tien minuten een zangeres langs, een vrouw. En dan staat hij zijn verhaal te vertellen. Zijn levensverhaal. En dat is zo geweldig hoe hij dat doet. En dan, dan staat hij al die nummers waarvan we Bruce kennen natuurlijk... met heel ja. veel bombari en, en keihard en zo... dan ineens heel subtiel met alleen een gitaartje en alleen een vleugel. Het is zo mooi. Dat dat is echt wordt, ongelofelijk. Uh, dan worden die liedjes natuurlijk ineens een stuk ingetogen. Ja, hè? Dat, dat wordt ineens heel intiem. En, ja. en hij, hij staat ook echt zo op zijn manier dan natuurlijk, zoals we hem kennen... Uh, Ruwe Bolster, Blanke Pit, uh, staat hier gewoon zijn levensverhaal te vertellen. Ja. En, en werkelijk waar, het is zo mooi. Maar was jij een Springsteen fan? Ja, natuurlijk. Oh, ja? ja, ik vind Springsteen altijd goed. Maar ik, ik, ik heb nu de man echt op een hele andere manier leren kennen. Ja, mooi is dat dan, ja, zo onverwachts. Dat is echt geweldig. Vandaar ja. dat ik uh, uit het album drie nummers heb gekozen. Ja. Om, uh, om aan u te laten horen. En ik zou echt, als u Netflix heeft. Een keer uh, opzoeken. Gewoon even kijken. Hij stond gisteravond bovenaan. Dus als, als top. Dus als je dat hebt. En je bent Springsteen-fan, moet je zeker kijken. Want het is echt weergaloos. Zo mooi. Nou, laten we horen. 3 in 1. In Springsteen on Broadway at midnight suspended in my masquerade I combed my hair till it was just right and commanded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 my entire life. I've never done any hard labor. I've never worked nine to five. I've never worked five days a week until right now. I don't like it. I've never seen the inside of the factory and yet it's all I've ever written about standing before you is a man who has become wildly and absurdly successful writing about something of which he has had absolutely no personal experience <laughs> i i made it all up that's how good i am <laughs> uh, now how I'm sure you're wondering, how did this great miracle come to pass? Well, in the beginning, there was a great darkness upon the waters. As a child, there was Christmas, your birthday, summer vacation. But the rest of life was a lifeless, sucking black hole a lifeless, sucking black hole of homework, church, school, homework, church, school, homework, church, school, green beans, green beans, fucking green beans. <laughs> But then, in a blinding flash of sanctified light, a human being and just a kid, Just a kid from the Southern Sticks, but a new kind of man. And he split the world in two. And suddenly, new world existed. The one below your belt. <laughs> And above your heart. Sunday night in 1956 at 39 and a half Institute Street into a cold water flat and into the mind of a seven-year-old kid, the revolution had been televised right under the noses of the powers that be, who if they'd have known what was actually happening and the great changes, the changes that were about to come, they would have shut this shit down or more likely signed it up real quick. Three in a minute. Killing tramps like us, baby we were born.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 I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Mm, baby, I just know this. You can't start a fire. You can't start a fire. This gun's for hire Even if we're just dancing in the dark Sit around getting older There's a joke here somewhere When I figure it out I'll let you know All I know is that it's on me Shake this world off my shoulders. Come on, baby, have a laugh on me. Mm, stay on the streets of this town. Oh, and they'll be carving you up, that's right. So you gotta stay hungry. Well, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. Sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on now, baby, give me just one. Love. dark, you can't start a fire, worry about your little world falling apart, this gun's for hire, even if we're just dancing in the dark, oh! even if we're just dancing in the dark, Als je dan het origineel kent. He. Veel onbeaarding veel gedoe en zo. En je hoort het dan op deze manier. Gewoon alleen met een gitaar. En het is echt geweldig. Het is een fantastische documentaire. Hij blijft ook vanaf het begin tot het eind boeien. Het duurt ruim twee uur. Maar het, het, het blijft gewoon vreselijk mooi. Bruce Springsteen dus. Uh, het is een nieuw album. Uh, je kunt het uh, onder andere ook terugvinden op Spotify. En uh, het heet Bruce of Springsteen on Broadway. En het is echt... Voor Springsteen fans, als je alles over de man wil weten, dan zul je even 2,5 uur moeten gaan luisteren. Wordt <lacht> mooi. Mooi. Ja, ik ben niet zo'n Springsteen-liefhebber. Ah, ah. nou, ik maar wel hoor. Ja, ik niet. Maar goed, voor de liefhebbers is het zonder meer de moeite waard. Dus, doe maar. Ja, ik vind de man geweldig. Ja. In het licht, als ik boven op de toon kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude graag in het Vreeberg en Wijkzee. Ja, daar springt mijn hartje open. Ik ben trots, wat daar kipat. Bad. Is geen mooier vlekje als u terecht mij staat. Als u terecht mij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 Het Vreeberg en Wijkzee, ja, daar springt mijn hart open. Ik ben trots, wat dacht ik niet Er is geen mooier plekje als terecht bent. Kom op stations kijken, het barst er van de rails. We hebben de hoogste toren, heus, dat is iets crimineels. Daar heb je nog de jaarbeurs, de mum En voor de mooiste grietsjes moet je ook in Utrecht zijn. Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachie, het Vreburg en Wijkzee. Ja, dat springt mijn hart. open. Ik ben trots. vandaag dacht je Er is geen mooier plekje. Als u terecht mijn staart. Als u terecht. Springt mijn hartsje open, ik ben trots, wat daar Er is geen mooier plekje als u de rijk sta, als u de rijk sta. Artiest in het licht. Ik van dingen, ik wou dat ze gingen. Ik jakkere door dus stegen en straatjes. Zo loop ik teleuren langs ramen en deuren. Mijn koffertje vol apparatjes. ze smaken me van de dag. En ik voel me al zo slap. Maar iedereen verwacht dat ik toch nog zeg: goeiedag. De taak van de huisvrouw is toch al zo zwaar, waarom wil ik die verlichten? Dus sta ik altijd met mijn koffertie klaar, want ik hou van blije gezichten. Maar ach, hoe ver ik ook loop, geen hond die maar iets van me koopt. Zijn ik krengen van dingen, ik wou dat ze gingen Ik jak door stegen dus en straatjes Zo loop ik te luren, langs ramen en deuren Mijn koffertje vol apparatjes Ze smaken me van de trap En ik voel me al zo slap Maar iedereen verwacht Dat ik toch nog zeg, goeiedag ik heb laatst een huisvrouw iets nieuws laten zien. Ze was er van onderste boven. Het was een elektrische raamzeemachine. Ze moest er toen wel aan geloven. Maar toen ik liet zien hoe die ging. Daar komt een kanaal uit dat ding.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 Ze smaken me van de traag. En ik voel me al zo slap. Maar iedereen verwacht... dat ik toch nog zeg... Goeiedag. Ja, goeiedag. goeiedag. Goeiedag. Lijkt een Ja, Het is zijn geboortedag vandaag, dames en heren. Hij is, geboren op, uh, uh, hij is geboren op... 17 december 1925. Ja... Uh, in Utrecht natuurlijk, dat is duidelijk. En uh, hij overleed op 2 november 2011 in Amsterdam. Hij is bij het grote publiek bekend als Rijk de Gooier... en uh, zijn oorspronkelijke naam schreef hij het namelijk met IJ... en zijn artiestennaam schreef hij het met een Y. Ja, bekend dus geworden als Nederlands acteur... die tevens naam heeft gemaakt als komiek, als zanger, als schrijver en columnist... Ja, hij heeft heel veel gedaan. Uh, hij heeft heel veel bekende films uh, vooral ook uh, gespeeld. Mm -hmm. Grijpstra en de Gier onder andere. Gehaakt, uh, uh, echte liefde. Ja, en, oh, en, wat uh, was hij daar goed in. Ja, en hij heeft ook zo nog uh, films. Hij speelde ook in, in, in oorlogsfilms, heeft hij heel vaak ja. foute Duitsers ja, gespeeld. Ja, ja, ja. En dat was hij ook heel goed in. Ja. Hij werd geboren in een uh, gereformeerd bakkersgezin in de helft van een twee eier training. Oh, echt? En hij werd als eerste geboren voor zijn tweelingzus Ankie. En hij groeide op in zijn geboortestaat Utrecht. Nou, en wat u uh, dus uh, hoorde. Uh, dat was natuurlijk een liedje uit zijn. Twee liedjes uit zijn periode. waarop hij op de radio was als Bartels. Ja, Bartels. En, uh, er was een echt Utrechter met een koffertje vol alle operaties. Nou ja, je kent het allemaal wel. <lacht> nee, en, hè? nee dat, ben jij nog, dat ben jij te jong voor. Dat, ja, dat ken ja, ik dat, hem ben, je, nee, ik dat ken hem, ben jij te jong voor. Ik ken hem wel als Schuit. Zet ja. Schuit, oh. Ja. Ja. nee, voor Bartels ben jij nog ja. iets te jong. Ja, dat hè? was echt uh, zeg maar halverwege jaren vijftig. Ja. Toen uh, had je dan nog van die prachtige amusementsprogramma's op de radio. En daar, was hij, uh, dan, daar zat hij dan ook in als Bartels. Later ging hij natuurlijk samenwerken met Johnny Kruikel. Als het mm. legendarische duo Johnny en Rijk. En uh, dat spatte uit elkaar door uh, vooral problemen van uh, Johnny Krakamp. Maar in ieder geval, dat was een legendarische tijd. Ik zie af en toe, als je, als je bijvoorbeeld naar ons kijkt, dat is dat ja. dan zie je af en toe nog wel eens van die scènes terug. En uh, ze waren echt fantastisch, hoor, die gasten. Ja, hallo echt Jingle. Vlam. Hallo Jingle. Hallo <laughs> Jingle. Ja. Waar is Flimflam? Ja, en, en, en, en dan moest hij al die poppen pakken, weet je. <laughs> Oh ja, ja, ja, en, dat, ja, ja. en dat hij op een gegeven moment... In een, in, dat was heel amateuristisch natuurlijk wel... voor die tijd zeker... dat hij met een vrouwtje in een, in een, in een bootje zit. En dan draaien erachter draai allemaal filmpjes. Ja. Zo van de vecht en zo. Weet je wel. En dan komt er die koffer van Johnny Kraak op. En van hé, hey, uh, ik weet nog iets veel leukers. En dan zit hij <laughs> me, ineens met die boot nu op de snelweg en zo. Ja, dus het uh, was toen de tijd legendarische uh, humor. Ja. En, uh, iedereen ja. kijkt er ook naar Johnny en Rijk ja. Show's Parapart. Ja. Ja. Ja. Nou, daar, keek je, daar keek je gewoon naar. Ja, mooi nou, hè? Je hoorde twee liedjes van hem. En het eerste, dat was Als ik boven op de dom kom. En het tweede, dat was Benne Krenge van dingen. Ik wou dat zingen en koffertje vol apparaties. Nou ja, prachtig mooi dus. Rijk de gooier. We hebben straks nog meer artiesten in het licht trouwens. Maar uh, daar doen we er maar één van. Want het zijn allebei, uh, tenminste die ik heb... allebei nummers van vijf, zes minuten. Dus. <laughs> maar wel mooi. Okay. Let maar op, let okay. maar op. Okay. Let maar op, Dolly. Ik let op. Let maar op. Goeiedag. Oh, Goeiedag. Moet... <lacht> die platen ben ook krengen van dingen, maar... <lacht> <lacht> nou, je mag het nieuws gaan lezen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, een drama heeft zich afgespeeld. De politie heeft een 55-jarige Haarlemmer aangehouden... die wordt verdacht van het doden van zijn echtgenoten. De 38-jarige vrouw werd gisteren doodgevonden... in een woning aan de Van Deventerstraat in zijn woonplaats. De man meldde zich gistermiddag bij de politie met de mededeling... dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht... en hij werd daarop direct aangehouden. Agenten vonden later het slachtoffer in de woning. Het gezin heeft twee minderjarige kinderen... en zij zijn opgevangen en ondergebracht bij een zorginstantie... en de politie doet nu onderzoek. Een auto is gisteren tegen een boom gereden op de N206 in Vogelesang. Toen agenten ter, plaat, ter plekke kwamen, was de bestuurder nergens te bekennen. De politie kreeg om tien voor acht de melding van het voorval. En ja, dat de bestuurder niet aanwezig was. Toen de agenten ter plekke waren, hoeft volgens de politie niet te betekenen dat er kwade bedoelingen in het spel waren. Want de politie vermoedt dat een andere automobilist de bestuurder naar het ziekenhuis heeft gebracht. Het kan zomaar zijn, natuurlijk. Dan een laatste berichtje. Afgelopen vrijdagavond 14 december vond een integrale controle plaats... bij een bedrijf in de Haltestraat in Zandvoort. Bij de controle werkt de gemeente Zandvoort... en wel de sociale recherche en het woonfraudeteam, de politie, omgevingsdienst Eimond en de Belastingdienst samen. En dat gebeurt dan onder de vlag van het RIEC... het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland. De bedoeling is om ondermijnende misstanden aan te pakken... zodat alle bedrijven zich houden aan de geldende wet en regelgeving. Het pand komt in aanmerking voor een hercontrole... op administratieve verplichtingen door de Belastingdienst. Op het gebied van brand- en bouwveiligheid... bleken een aantal kleine zaken niet in orde. De verantwoordelijke persoon krijgt de gelegenheid... om alles in orde te gaan maken. Tot zover het regionale nieuws. Ik heb nog eventjes een dracht, erachter, dat lees ik net toevallig. Voor de voetballiefhebbers. Hot nieuws. Ajax speelt in de achterfinales tegen Real Madrid. Hey. Zo. Ja, dat las ik net. Oké. Okay. Goed, hè? Ja, ja, ja, ja mooi regionaal nieuws. Ja, <laughs> ja, maar ja, Ajax is eh, ja, Amsterdamse waardleiding daar, hè. Oe, oe, oe, oe. Nou, Als ze daar maar niet gaan trainen, dan komen ze er misschien heel slecht af. CFM komt naar je toe.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 En geleidelijk is het wat droger geworden. En uh, zeker vanmiddag uh, zou af en toe de zon tevoorschijn moeten komen. Maar als ik zo uit het raam kom, dan denk ik... Nou Rico, er zijn volgens mij een paar buien die je over het hoofd gezien hebt. Want er komt wat aanzetten. Maar goed, volgens ik zie Rico... De zon. Ik zie wel de zon. Ja, volgens ja. Rico blijft het uh, droog met af en toe de zon. Ik zie de, de blauwe lucht. Kijk, hij, jij wel. Nou, de, eh, kijk eens naar de andere kant. Daar niet. Nee, daar niet, nee. Nee, dus, nou ja, goed. We blijven maar lekker naar het zuiden kijken. De west- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar zo'n 7 tot 8 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en droog... en het gaat afkoelen naar een graad of 4. Morgen is het bewolkt, maar het blijft wel droog. De zuid-tot-zuidoostenwind neemt in kracht toe en is krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt wederom naar zo'n 7 tot 8 graden, net als vandaag. Dat was dan het weerbericht uh, aan u gebracht door uh, Rico Schreuder. cry Everything changes, crosses the gold and New York is crying. Oh, is je afgelopen? Ja, ja. Tja. Weet je er zo rustig van dat je helemaal. Loopt? Oh ja, dat is ging. ging helemaal in zen. <laughs> nou, dat is niet zo moeilijk. Je kan op deze, die stoel waar ik op zit, kan je niet op zen gaan. Dan donder je achterover. Maar goed, maakt niet uit. Wat was dit? Dit was uh, het, het allernieuwste aller, aller nummer. Allere, allere. Net vers van de pers. Hij is er nog helemaal warm van. Ja. New York is crying heet het nummer. En het is uh, uitgebracht door David Blinkhoff. Oh. Dat is de artiest. Ja, ja. Yes. Ben jij fan van, geloof ik, hè? Ja, ben ik zeker fan zit van. Je ja. ziet hem constant promoten. Nou, constant promoten. Ik draai, ik draai <laughs> graag een nummer van hem, ja. ja, ja, ja, ja. Komt dat Zandvoort toch al niet? Nee hoor. Oh, nee, het is oh, geen Zandvoorts oh, oh. artiest. Uit Haarlem. Uit Haarlem? Ja. Oh. Nou, dat is van regionaal. Dat ja, kan wie wel, ja. Moet, moet kunnen, ja. toch? Ja. ja. Goed. Uh, ik ontdekte ook weer een nieuw album, dames en heren. Ja. En uh, dat, is, uh, dat is een zangeres. En uh, dat is een, een van... Ik ben niet zo voor de Nederlandse zangeressen. Dat is misschien... We zijn wel duidelijk. Maar uh, deze zangeres heb ik heel hoog zitten. Deze zangeres heeft zo'n fantastische, mooie stem. En... Uh, zij durft dingen aan die, die anderen allemaal niet durven. De anderen lopen allemaal lekker te gillen en te schreeuwen en weet ik het allemaal niet. Maar deze dame heeft een prachtig bronzen stemgeluid, zou ik bijna willen zeggen. En uh, het klinkt ontzettend mooi. Zij heeft een nieuwe plaat uitgebracht die heet Piano Ballads Volume 2. En dan heb ik het over Atsilia Rombly. En het is. Uh, luistert u vooral eens even naar deze schitterende versie van haar: van het nummer Autumn Leaves. Echt helemaal fantastisch. Het Prachtige, uh, prachtige stem, vooral ook, vind ik persoonlijk, van deze Nederlandse zangeres. En Cilia Rombly en um, haar album heet Piano Ballads, uh, nummer, uh, volume 2. Zij heeft al een keer zijn album gemaakt, er stonden ook prachtige dingen op. En uh, nu dus volume 2. En uh, nou, ik kan u het u aanraden, het is allemaal van dit soort prachtige muziek, prachtige arrangementen. En deze meid kan echt zingen. Heerlijk om dat te luisteren, voor ja prachtig ja hè ja maar ik ben ook ik vind Edilia een waanzinnig goede zangeres ja, ja. ja maar vooral ook we dat horen ze... veel te weinig van ja haar. maar vooral omdat ze dit soort dingen dus aandurft hè dat ze gewoon ja. euh, lekker gewoon helemaal voor zichzelf gewoon prachtige oude standards gaat zingen en, en dan ja, maar, toch ze, weer... maar ze kan het ook ze kan het ook ja goed wij zijn fan van Edilia hoor je dat Edilia wij zijn fan van je nou <laughs> dan wil je dat even weten hè? kom een keer langs in de studio gezellig Hé, hey, ik heb nog een artiest in het licht ook en uh, Dat ah, nummer duurt zes minuten in het licht. Maar ja, het gaat om ik Eddie Kendricks. Oh ja, ja, die heb ik ook uh, gehoord. Ja. En die maakte natuurlijk ooit deel uit van The Temptations. En die had een monsterhit met dit prachtige nummer. Zes minuten lang. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. When he died... En als u hem wil horen, hij is die man met die falsetstemmen. Dat hoge stemmetje, dat is hem. Eddie Kendricks. Zijn geboortedag. of September.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 Papa was een Rolling Stone. Edward James Kendrick. Birmingham, Alabama. Op 17 september, december uh, 1939 werd hij uh, geboren. En hij is niet echt oud geworden, want uh, hij overleed uh, al daar op uh, 5 oktober 1992. En beter bekend als Eddie Kendricks de Esteraan toegevoegd, was een Amerikaanse soul-pop- en disco-zanger en songwriter. Karakteristiek aan zijn zangkunst uh, was zijn falsetstem. Je hoorde hem op het eind vooral heel uh, duidelijk. Uh, voordat hij uh, bij een solo carrière begon, uh, maakte hij deel uit van de succesvolle Motown groep... De Temptations, waar hij natuurlijk knijters van hit had. Zoals onder andere My Girl, uh, Cloud9. Um, nou, en dit Papa was de Rolling Stone. En nog veel meer van dat fas. Eddie Kendricks dus. En hij zou dus vandaag Jarig Juist zijn. Maar ja, dat mocht niet zo zijn, want het is alweer bijna 26 jaar geleden. dat hij uh, overleed. Nou, dat is jammer hoor. Vind wel jammer. Ja, vind ik jammer. Mooie stem had hij. Lekker hoog ook, vooral. Goed. Uh, ja, Ike en Tina Turner gaan we mee uh, besluiten. Girl, De mooie versie. Reverend Deep Mountain High. 70, denk ik, zo'n beetje. En heel wat beter dan het origineel. Want, uh, nou ja, mensen die mij kennen... weten dat ik een bloedhekel heb aan die wals opzaam van het veel spector. Nou, dit was een leuke remake. Ake Tina Turner en Riverdeep Mountain High. DFM wens jullie allemaal fijne dagen en